Ja. Het kabinet krijgt te verduren in de Kamer over het coronabeleid. Oppositiepartijen zijn boos dat Nederland niet voorbereid tweede coronadebat in de Tweede Kamer. Het was volgens Rutte een medische afweging. Bij vluchtig contact is het risico op besmetting klein, zegt hij. Toch paste het RIVM de richtlijn over de mondkapjes vorige maand stilzwijgend aan en daar is de oppositie boos over. De partijen vinden dat zorgmedewerkers in de oudere zorg onveilig hun werk hebben moeten doen. Maar is het... Maak nou even een tekstvoorstel. De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, nu 91, wil dat covid niet.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 Zandvoort heeft het Zandvoort. en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort de Zom. Zom. zomerhit. Dit is de zomer van. de Florida. Daarmee is dus ook voldaan aan inderdaad het, het punt van de budget. Goed. Ik heropen de vergadering. Uh, het amendement is reeds aangenomen. Um, dan gaan wij thans over naar punt 13. Dat is de zienswijze uh, van de Raad op de concept regionale energiestrategie. Sorry, wat? Ja, sorry, het gaat heel rommelig. Maar volgens mij staat er nog een motie ja, over. Van... We moeten, uit de, we moeten oh nog over de motie stemmen. De commotie. We stemmen inderdaad terug. We stemmen over de motie Parkeren Oud Noord en Park Duinwijk van GroenLinks. Wie... Nee, nee, die is, die is ook echt oké. Het is de andere oh, motie. Nee, sorry. De motie Park LDC. Wie is daarvoor? Dat is de heer El gabali Wie is daar tegen? Dat zijn de overige fracties. Daarmee is het voorstel voor. Dan gaan we naar punt 13, zienswijze, raad, concept, regionale energiestrategie. U krijgt vanavond het volledige collegepakket voor uw kiezen. Dus de heer Van Haafden nodig ik van harte uit om plaats te nemen achter de collegetafel. Um, de fractie van de PVV heeft aangekondigd dat zij een amendement op dit voorstel willen indienen. Um, ik ga ervan uit dat ik het woord geef aan de heer Van Tichelen. De heer Van Tichelen. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt een uitvloeisel van het totale falen van de besluitvorming in de politiek. Dat is nogal een uitspraak, maar we staan er helaas achter. Het klimaatbeleid, ofwel de extreem irrationele jacht op het schaarse CO2-molecuul als basis. Slechts vier van de 10.000 moleculen in de atmosfeer zijn CO2. Een buitengewoon laag niveau bezien op geologische tijdschaal. De wetenschap aangaande dit onderwerp wordt door de politiek volstrekt genegeerd. En dat tegen enorme kosten die ook de Zandvoorten treft en nog zal treffen. We hebben aangeboden om in ieder van informatie te voorzien uit de wetenschappelijke hoek. De belangstelling daarvoor is niet heel. Een betreurenswaardig iets. Voorzitter, PVV is van mening dat wanneer de burger dwingt tot het doen van flinke uitgaven, nut en noodzaak onomstotelijk dienen vast te staan. Voor wat betreft klimaatbeleid, dat in feite science fiction is, is zelfs sprake van het tegendeel. In plaats van naar de wetenschappers te luisteren met relevante kennis van zaken, luistert men naar een spijbelend Zweedse tienermeisje en nitwits met een mening. Het gezonde verstand is helemaal zoek in deze... Gelukkig langzaam keert het terug. Mensen kunnen slaan met z'n allen op hol en komen slechts individu voor individu tot inkeer. Maar gelukkig zijn we op de goede weg. Alleen had het wat ons betreft in een wat ander tempo gemogen. Hoe kun je het in je hoofd halen om massaal verkoelende bomen te kappen in de vermeende strijd tegen opwarming? Nog nooit van verdampingswarmte gehoord? ongelofelijk. Wie heeft er verzonnen om het land vol te zetten met de zwarte zonnepanelen als middel tegen opwarming? Je huis wit schilderen, zoals men in landen rond de Middellandse Zee al sinds mensenheugenis doet, zou meer logisch zijn. Volkomen onlogisch gedrag. Voorzitter, ik zie af en toe in het dorp een lijnbus rondrijden waarop Volterot staat vermeld. Ik rij op groen gas. In eerste instantie dacht ik aan groen gas, maar dat was het gelukkig niet... Met een groen CNG logo. Compressed Natural Gas. Aardgas dus. Hetzelfde schone gas waar de zandvoorter vanaf zou moeten. Bizar. Die bus rijdt op hetzelfde gas. Methaangas CH4. En dat is schoon. En dat is ook zo. En als enige land ter wereld hebben wij verzonnen dat we er vanaf moeten. Op onze vraag aan de wethouder. Niet deze wethouder. Maar zijn voorganger met dit onderwerp. Welk doel daarmee is gediend, kregen we als antwoord, ik denk niet dat het doorgaat. Nou, dat hopen wij ook. Maar uh, ja, voorlopig staat het nog wel op de kaart. En uh, heeft de coalitie afgesproken om dat uh, 2050 uh, te realiseren. Ja, of deze coalitie standhoudt tot 2050, daar zijn wij nog niet helemaal zeker van hoor. Geen antwoord op de vraag dus. Wanneer we tijdens de commissievergadering vragen, wat maakt die zonnepanelen duurzaam, dan krijg je ook geen antwoord. Want ja... Men roept maar wat. Vernielen van landschap en natuur, vervuilen van het milieu en het plegen van economische harakiri is wat de klimaatclowns doen. Wat moeten we aan met zulke mensen? Wat moeten we met mensen die bij voortduring klimaatvoorspellingen doen die niet uitkomen? Wat moeten we met mensen die al tientallen jaren roepen dat we nog tien jaar hebben om de planeet te redden? Aangezien keer op keer blijkt dat klimaatalarmisten niet voor reden vatbaar zijn, ziet de PVV maar één oplossing. Stem ze weg op 17 maart en verlaag daarmee als neveneffectie je energierekening. Dat is de makkelijkste manier om je energierekening op te brengen. Rotpotlod. Ten aanzien van de vrijheid om schoon aardgas te blijven gebruiken, hebben wij het volgende amendement dat ik graag in het geheel voorlees. Dan moet ik even, even zoeken hoor, een momentje. Ja, dat is. Uh... Ja, ik heb hem. De Raad van de Gemeente Zandvoort in vergadering bij 1 op 2 september 2020 constaterende dat de Zandvoortse inwoners bij Monden van Wethouder Bluis bij herhaling de verzekering hebben gekregen dat in aanzien van het gasaf keuzevrijheid hoog in het faal staat. Het intrekken van deze toezegging zou getuigen van beleid. Overwegende dat het ongewenst is om mensen die het zich niet kunnen veroorloven, te dwingen tot het doen van grote uitgaven. Er sprake zou zijn van het aantasten van het vertrouwensbeginsel indien blijkt dat gedane uitspraken geen waarde hebben. Besluit. Aan de voorgestelde wensen en bedenkingen van de raad toe te voegen, besluitpunt 3.4, dat de raad in de rest vastgelegd wil hebben dat van gasloos uitsluitend kan geschieden op basis van vrijwilligheid. En gaat over tot de orde van de dag. Uh, ik heb net informatie gekregen dat in Heemstede men ook al een dergelijk besluit heeft genomen. Want je kan niet elk huis zomaar van het gas afhalen. Sommige wonen zijn dusdanig, dusdanig oud dat je ze helemaal moet slopen en nieuwbouw moet gaan neerzetten. Waarbij ik nog even wil aantekenen. Uh, corona gebeuren heeft ons erop gewezen dat goede ventilatie best wel belangrijk is. En je huis poldicht dicht isoleren om het uh, energie neutraal te maken. Ik zou het niet aanbevelen. En uh, ja, voorzitter, uh, ons uh, amendement bij het voorgaande agendapunt, aangaande de overkapping van het parkeer Zuid, ja, dat moeten we dan uh, hier maar inbrengen. Want uh, ja, het is toch wel belangrijk dat die bewoners al daar weten waaraan ze toe zijn. En dat ze niet nog lang in spanning worden gehouden. En uh, onze bezwaren tegen zonnepanelen, die er in zijn algemeenheid al zijn, ja. Die, die, die worden nog eens een keer versterkt door de argumenten waar de insprekers uh, de, een tijdje terug al mee kwamen. En uh, ja, het kleine tekstwijziging ging bij het, bij het besluit. Dat zal dan eventjes, uh, misschien kan de Griffie daarmee helpen, moeten worden gedaan. Maar die motie willen we dan toch bij, bij deze indienen. En ons aanbod om mensen van informatie te voorzien. Want well, goh, hoe komt het nou toch dat jullie over dat onderwerp zo anders denken. We willen graag mensen van informatie voorzien. We hebben niet zo lang geleden al een document van een hoogleraar... Uh, Fysica met als specialiteit atmosferische fysica toegezonden. 11 à 4. interruptie. Ja, voorzitter. Ja, ik dank uh, de heer Van Tichelen voor zijn, uh, zijn uiteenzetting over dit uh, beeld... wat hij schetst in deze raad van ons. Echter, um, suggereert hij ook iets anders. Dat wij ons niet baseren op wetenschappelijk bewijs. Wij baseren ons in Nederland, in deze raad, daar als mede op wel wetenschappelijk bewijs. En dat wil ik toch hebben gezegd. Kijk bijvoorbeeld naar het IPCC, kijk naar de VN, kijk naar alle wetenschappers die iets anders betogen dan de heer Van Tichelen. Dus om hier nu te gaan zeggen dat wij als gemeenteraad, als Nederland, ons niet baseren op wetenschappers, is nogal eens een uitspraak die hij hier doet. En het is ook een onterechte uitspraak. Want wij doen niet zomaar onze vinger in de lucht steken en kijken van wat er allemaal gebeurt... en wat we allemaal kunnen verzinnen om de zogenaamde klimaatkiezers volgens de heer Van Tichelen aan te pakken. Dat is totaal niet waar, dat is onzin. En eigenlijk vind ik ook dat hij die woorden moet terugnemen. Dat hij er anders over denkt, dat is mogelijk, want daarom leven we in Nederland. Van Tichelen. Ja, voorzitter, dat is nu precies het probleem dat ik net heb geschetst. Die wetenschappers waar meneer Elkobal het over heeft bestaan niet. En er staat ook een beloning van 100.000 euro op... van wie je kan aantonen dat het verhaal van die klimaatalarmisten waar is. Meneer Walter Hopfewieser een Zwitser... die heeft 100.000 euro uitgeloofd vorig jaar september. Van nou, toon het maar aan, krijg je kijk, van mij 100.000 euro. Ook een aantal wetenschappers in Nieuw-Zeeland... hebben een beloning uitgeloofd. Maar ja, dat was maar 10.000 dollar natuurlijk. Niet, niet de moeite waard. Misschien wel het zelfs nieuw zeelandse dollars. Geen idee wat dat waard is. Maar IPCC is geen wetenschappelijke instelling... He? En uh, daar verschuilen mensen zonder kennis van zaken zich achter. En wat ik hier verkondig is niet mijn mening. Dat is de mening van, van natuurkundigen, van geologen, van astrofysici. Een hele waslijst aan wetenschappers. En ik kan er 32.000 leveren als meneer Elkebali belangstelling heeft. Als meneer Elke Bali mij, wetenschappers, van de categorieën die ik net heb genoemd, kan aanleveren. Die het, niet, ...die het niet eens zijn met wat ik hier zit te verkondigen... En dan heb ik belangstelling. Want ik wil wel graag weten hoe mensen hun mening onderbouwen... ...op basis van welke wijze ze willen doen. Ik heb daar wel belangstelling voor in tegenstelling met de rest hier. Dank u wel. Meneer ja, Elgebali. Voorzitter, u doet nu weer een uitspraak uh, die ik niet heb gedaan. Ik heb nergens gezegd dat ik geen belangstelling heb in, u, in uw wetenschappers. Wat ik wil zeggen is dat u hier in deze raad een beeld schetst... ...naar de buitenwereld toe, dat wij als rest van de raad zomaar iets beweren. En dat is dus precies niet de, de, wat wij doen. Wij zijn juist ook onder voet, of door voet van wetenschap. We zou, waarom zouden we anders beslissingen nemen in dit land? Dat is toch een uitspraak die u hier niet kan doen? U verwijt ons als raad dat wij niet ons baseren op daadwerkelijke kennis dat is uitgevonden door de wetenschap. En u zegt, nee, dat doe ik alleen. Ik ben de enige die hier uh, over de wetenschap beheert. En, en dat is onjuist, meneer Van Tichelen. Dat is echt onjuist. En ik wil echt dat u die uitspraak terugdoet, of terugneemt. Want dat klopt gewoon niet. U heeft uw eigen visie op dit thema. En ik heb een andere visie. En dat kan, dat mag. Maar u, kan mij niet, uh, u moet mij niet in de, in, in de mond leggen dat ik daar niet in geïnteresseerd ben. Of dat wij ons niet baseren op wetenschap. Want dat doen we wel degelijk. Het laatste woord is aan de heer Van Tichel in deze discussie. Ja, voorzitter, ik leg niemand wat in de mond. Ik ga uh, uit van, uh, op basis van waarneembaar gedrag. En wanneer je bij herhaling aanbiedt om de verifieerbare wetenschappelijke feiten aangaande dit zeer complexe onderwerp te delen met mensen. En je vraagt van goh, stuur maar een mailtje, dan stuur ik het je op. En je toont dan geen belangstelling. Dan leg ik niemand iets in de mond, dan stel ik een feit vast. En dat zouden meer mo mensen moeten doen. Dan nou, hou je aan de feiten. En uh, geloof niet in sprookjes. Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer Bouwberg en Wilson. Ja, voorzitter. Um, het probleem waar wij mee zitten is namelijk dat er wetenschappers zijn die tegengestelde visies hebben. Dus dat betekent dat de wetenschappers waar de heer Van Tichelen aan refereert, die zijn er. En de wetenschappers waaraan de heer Elkebali refereert, die zijn er ook. Dat betekent dat zolang deze wetenschappers niet met elkaar in gesprek gaan... en elkaar niet weten te overtuigen van elkaars argumenten... blijven wij met deze discussie zitten zonder dat we iets aan kunnen doen. En daarnaast is er nog iets anders. Er is namelijk sprake van een parallelle uh, traject... waarmee wij als medebewindvoerders nu eenmaal gebonden zijn om uit te voeren wat onze, regio, wat onze landelijke regering heeft besloten. En het is namelijk de handtekening te zetten onder de klimaatakkoorden. En dat betekent dat het uitvoeren daarvan niet iets is wat wij hier ter discussie kunnen stellen... omdat we ermee oneen zijn inhoudelijk, hoe terecht ook misschien... maar gewoon omdat wij gebonden zijn gegeven ons medebewindvoering op dat punt... om daar uitvoering aan te geven. Dus met respect voor ieders opvattingen op dit punt zijn wij nu eenmaal gebonden om uitvoering te geven aan datgene wat, wij landelijk met, met, wat voor ons landelijk is vastgelegd. Gelegd. Daar moeten wij gewoon uitvoering aan geven. En um, ja, daar kom je dus niet uit in deze discussie. Uh, uh, je kunt elkaar niet overtuigen van de juistheid van de wetenschappelijke argumenten. Maar waar wij geen discussie over hebben is, naar mijn smaak, dat wij uitvoering hebben te geven aan datgene wat voor ons besloten is om te doen. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Dat was ook uw eerste termijn? Nee, nee voorzitter. Dat was niet mijn eerste termijn. En misschien kunt u dan meteen uh, uh, doorgaan met uw eerste termijn. Nou, dat, dat, dat doe ik heel graag. Uh, de... de heer Van Tichelen. Een vraag ter verduidelijking, uh, voorzitter. De wetenschappers waar uh, meneer Bouwberg uh, wilson het over heeft, kunt u mij daar een paar van uh, aanwijzen. Ik heb daar belangstelling voor, dank u wel. Ik stel voor dat u dat uh, op een rustig moment met elkaar deelt. Uh, meneer Bouwberg wilson misschien kunt u uw betoog vervolgen alsjeblieft. Ja, want dat laat onverlet Het tweede deel van het parallelle spoor wat ik heb aangekondigd. Uh, het is zo dat de, uh, de gelegenheid die wij nu hebben, dat is om uh, onze zienswijze kenbaar te maken op de energiestrategie die voor ligt. Wij hebben daar wat vragen over gesteld. Die, de, daar zijn wat antwoorden op gekomen. Die zijn niet helemaal nog bevredigend beantwoord... maar dat is voor dit moment even... laat ik dat even voor wat het is. Um, maar waar we wel mee te maken hebben... en dat heb ik ook in de vragen tot te uitdrukking gebracht... dat is namelijk de bestaande onzekerheid... met betrekking tot het handelingsperspectief... van onze inwoners. Want um, het, die zijn erbij gebaat... om zo snel mogelijk te weten... Welke keuzes er wat dat betreft voor liggen? Wat is er mogelijk in zandwoord? Uh, en wat niet. Uh, en daarom stellen wij de volgende punten voor om die uh, aan het college voor om daar actie op te ondernemen. En dat als zienswezen ook aan te nemen. Gezien de bestaande onzekerheid in zaken mogelijkheden tot in een energietransitie, zet de gemeente Zandvoort voor de korte termijn in op het faciliteren van no zoals naast zonnepanelen op daken, het isoleren van woningen bestaande bouw. De gemeente sluit aan op landelijke en regionale initiatieven door middel van een actieve benadering van onze burgers met een wijkgerichte aanpak en met een helder beeld van financiering, kosten en baten. Stimuleren bijvoorbeeld door leningen te verstrekken uit het duurzaamheidsfonds, zodat financiële drempels kunnen worden geslecht en het fonds een revolverend karakter krijgt, waardoor financiële middelen meervoudig ingezet kunnen worden. Dit zodat inwoners en ondernemers sneller kunnen profiteren van de economische voordelen van energietransitie die op korte termijn behaald zouden kunnen worden. Door te verduidelijken in hoeverre warmte, wat tot dusver nog niet deel uitmaakt van de rest, in hoeverre warmte, in hoeverre daarvoor collectieve voorzieningen mogelijk zijn en indien dat zo is, of die te kiezen zijn boven individuele voorzieningen. Welke rol de gemeente met betrekking tot collectieve voorzieningen op wil pakken? ...en te onderzoeken in hoeverre drinkwaterwinning een belemmering zou kunnen vormen voor bijvoorbeeld geothermie. En zo ja, of Zandvoort dan in zaken geothermie kan aansluiten bij initiatieven elders. Dat was onze inbreng in eerste termijn. Dank u. Dank u wel, meneer Baalberg-Wilson. Wie dan? De heer Elgebali. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij nemen de kennis van de SRS. Wij zijn ook voorstander van de SRS. Het is hoog tijd dat we de duurzaamheid een hogere prioriteit gaan geven en met de uitwerking starten. We moeten ons prachtige dorp ook kunnen doorgeven aan alle generaties die na ons komen. Dat is belangrijk. Voorzitter, in de commissie is het vooral gegaan over zonnepanelen op PSUID. De heer Bouwberg-Wilson kernschetste het weliswaar bij een ander punt al daar. Nu hij had gezien hoe het in Bloemendaal eruit uh, ging zien of zag was de openzet eigenlijk van een voorstander van zonnepanelen bij parkeerplekken veranderd in een tegenstander. Daar in die ene zin kernschetst de heer bouwberg Wilson het probleem. De opstand en alles wat daarmee kwam, heeft te maken met wat we hebben gezien in Bloemendaal. En daarmee wil ik zeggen dat het voorbeeld in Bloemendaal natuurlijk niet de weg is. Er zijn natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Doet het recht aan het landschap in Bloemendaal en in de omgeving hier, zoals het er daar uitziet? Nee, daar ben ik met u eens. Maar om dan meteen het hele kind met het badwater weg te gooien is een andere. En daar zie ik dus een oplossing in. We moeten nu eenmaal in de beperkte ruimte die wij hebben kijken naar wat er mogelijk is. We moeten verduurzamen om deze planeet ook nog te kunnen gebruiken voor alle generaties na ons. Dus sta je nou niet blind op één voorbeeld toevallig dicht bij ons in huis, in Bloemendaal. Wij zijn een heel groot voorstander van zonnepanelen bij geleden, Omdat dit verzand wordt wellicht de enige... ...of een van de weinige passende oplossingen is. We zien ook nog meer locaties in Zandvoort voor zonnepanelen. Dat heeft de heer Keuning ook al aangegeven. Bijvoorbeeld bij SV Zandvoort uh, het uh, vrijgemaakte parkeer, uh, zanddepot. Sorry, ik wilde bijna het parkeerdepot zeggen. Um, en we zien daar dus veel meer oplossingen. En ik denk dat die uitgestoken hand en dat onderzoek wat nu staat beschreven in deze res... ...daar ook een uitgestoken hand voor is. En dan tot slot, voorzitter, het amendement van de PVV... De partij van de dubbele moraal. Aan de ene kant alles wat ook maar iets met buitenlanders te maken heeft... altijd in het moet je plaatsen. Maar wanneer het gaat om belangen van de Russische gasbronnen en president Poetin... waarbij een voorman graag uh, aanschuift... een amendement indienen op gemeenteniveau om hier in Zandvoort... Uh, aan het Russische gas te blijven. Interruptie van de, van de heer Deen of van de heer Van Tiggelen. Ik zie twee handen. Ja, dank u voorzitter. Ik wil mij toch verder houden van deze woorden van de heer Gebali, waarin hij... ...schets dat wij tegen buitenlanders zijn, of zo? Meneer Elke Ik ga verder. Meneer um, om... Van Tichelen. Ik kan nog eens verder gaan. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, niet alleen in Rusland hebben ze gas, maar ook in Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk. En er uh, varen al uh, hele grote tankers met uh, LNG deze kant op vanuit de Verenigde Staten. En het is nog uh, extra goedkoop geworden, ook de laatste tijd, gas. We hebben het helemaal niet over Rusland gehad, voor zover ik me kan herinneren. Dus meneer El -Kabali, ja, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar uh, wij kunnen ons daar niet in vinden. Meneer Elgevani. Waarvan, waarvan akte? Uh, u begrijpt, wij zullen niet inzetten met het amendement... en niet uh, Wilders een wit voetje ha laten halen in de dasha van uh, Poetin in Rusland. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Koper. Ja, dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid kan zich vinden in het stuk uh, zoals dat nu voorligt. Dat wil zeggen het stuk waarin de zienswijze naar aanleiding van de discussie in de commissie is aangepast. Het voornaamste punt, kijken waar we grootschalig energie kunnen opwekken uit deze regionale energiestrategie, is prima uitgewerkt nu door deze extra kaders. En daarmee zijn wij ons ook wat vragen weggenomen. Als het gaat om de parkeerplaatsen, waar we het de vorige keer uitgebreid over, de, over de, gehad hebben, is, heeft de partij van de Arme duidelijk gezegd... Um, wij zijn niet tegen overkapping, maar we willen wel met elkaar goed praten over hoe het eruit ziet. En we moeten vooral onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de grote opgave in onze gemeente, dat is op het gebied van duurzaamheid en woningbouw. En we moeten dat samen oplossen binnen de gemeentegrenzen. En voor Partij van de Arbeid is dat onderzoek ernaar dan ook van belang. En ook dat het er goed uitkomt, want we hebben vaak gehoord Bloemendaal is niet vrij. Nou, er zijn vast veel meer vrije voorbeelden dan Bloemendaal. Nou ja, bij dat hot item overdekken parkeerplaatsen staat nu rekening houden met omgeving en draagvlak. Dat is voor ons een mooie aanpassing van de zienswijze. En als het gaat om de technologische ontwikkeling zijn we ook tevreden over de aanpassing. Niet alleen getijden, energie wat collega van CDA uh, uh, aanroerde, maar ook... De proefboringen met aardwarmte, geothermie, wat de collega van OPZ net zei. Tot nu toe zijn ze nog niet betrokken in onze stukken, maar dat verwachten we de volgende, volgende keer als ze terugkomt wel. En als daar gegevens over bekend zijn, dan zien we die graag terug. En zo alle andere technologische ontwikkelingen, hè? want er gebeurt natuurlijk van alles... waarvan nu waarschijnlijk nog niet alles goed te betalen is... maar in de toekomst wel beschikbaar. Gevelzonnepanelen, dubbelglas met zonnepaneel tussen enzovoort. Net als met het bedekken van al onze platte daken overal... moet daarbij ook slim winst te behalen zijn. En de samenwerking met de nieuwe corporatie lijkt ons in dit verband essentieel uitgangspunt, de rekening mag niet bij de bewoners liggen en er is net ook gesproken hoe gaan we dan de bewoners duidelijkheid geven. Nou, wij kijken dan ook uit naar de invulling van het duurzaamheidsfonds, maar dat staat hier vanavond niet ter discussie. Maar dat is een volgende keer, want daarmee kunnen we bewoners en onder, ondernemers natuurlijk ondersteunen. En tot slot het voorstel van de PVV, zowel als het gaat het parkeerplaatsen was ik net denk ik helder, maar ook uh, aardgas los. De rekening neerleggen bij de volgende generatie is voor de Partij van de Arbeid nat dan. Het is duidelijk dat we de rijksopgave met fossiele brandstof met elkaar doorheen moeten. Dank u wel. Dank u wel voor Koper. Ik zag de heer Hendricks al enige tijd geleden met zijn vinger omhoog. Ja, dank uh, voorzitter. Uh, we hebben net interessante discussies gezien over het, tussen de PVV en uh, GroenLinks. En dan ging het over het hele landelijke energiebeleid. En zelfs over Russisch gas en Poetin en Dacia. En, en er bleef allemaal wat ver van naar vandaan. En daar zou ik graag eigenlijk naar terug willen. Want wij als gemeente gaan helemaal niet over ons landelijk energiebeleid. En we kunnen daar op allerlei manieren van mening over verschillen. Um, ik ben best geïnteresseerd in dat energiebeleid. Ik lees het ook regelmatig over. Geen wetenschappelijk artikel, want ik ben geen uh, wetenschapper. Dus ik blijf bij mijn eigen expertise. Maar ik vind het allemaal heel interessant. Uh, ik zie ook dat er wisselende inzichten over zijn. Ik neig vaker uh, naar, de heer Tige, uh, naar de heer Van Tichelen dan naar de heer Elgebali, uh, kan ik wel zeggen. Maar het maakt hier voor dit dossier heel weinig uit hoe ik daarover denk. Want we hebben het als gemeente helemaal nou te doen met het rijksbeleid. En op grond van het rijksbeleid moeten we als regio met een regionale energiestrategie komen. En in de manier hoe we komen tot die regionale energiestrategie zit uh, wat de VVD betreft een weeffout. Want het gaat heel erg uit van grootschalige energieopwekking. En dan kom je al heel snel op de, de joekels van parken langs de boulevard. Een enorm energiegebouw uh, op de P de Zuid met de zonnepanelen. Maar dat komt omdat je zoekt naar grootschalige energie. En dat die grootschalige energie kan eigenlijk ook alleen maar wind en zon zijn. En dat zijn, ik heb dat bij de commissievergadering uh, volgens mij gezegd, nou niet bepaalde energiebronnen van de toekomst. Uh, er wordt niet gekeken naar kernenergie, er wordt niet gekeken naar uh, nieuwe vormen van kernenergie of uh, waterstof als energie dragen, of dat soort manieren om het uh, behapbaar te maken met innovatie. Maar goed, het is een weefout in die res waar we verder uh, weinig mee kunnen. Wat jammer is, voorzitter, want wij zijn uh, heel erg voor energiebesparing. En het zou een heel goed idee zijn om, uh, de heer baalberg van haalde dat net uh, aan... Gewoon te beginnen met bestaande woningen isoleren. Dat bespaart energie. Dan le lever je een bijdrage aan het energiebesparen. Het zou ook heel goed zijn om alle platte daken die we in Zandvoort hebben... te voorzien van zonnepanelen. Want ook dat bespaart energie. En maakt ons ook weer minder afhankelijk van dat Russische of uh, buitenlandse gas. Dus voorzitter, de VVD zou eigenlijk graag het proces rondom... Die... Mevrouw Van der Veld, GBZ-interruptie. Ja, ik hoorde meneer Hendricks iets zeggen. Alle platte daken, maar wat is er nou mis met schuine daken? Nou, alle daken wat mij betreft, voorzitter, bedankt voor deze verbetering. Ik zie ook een interruptie van de heer Van Tichelen achterin. Ja, dank u wel, voorzitter. En, uh, een vraagje ter verduidelijking. Uh, wat is de meneer Hendricks van Planten gaan doen aan het einde van de levenscyclus van al die uh, zonnepanelen? Gaan die ook uh, achter al die andere zonnepanelen aan die worden gedumpt in Afrika? Of heeft u daar andere plannen mee? U, u wordt een uh, grote invloed toegedicht, uh, meneer Hendricks. <laughs> nou, voorzitter, ik ga helaas niet over wat er met die zonnepanelen gebeurt. Ik weet dat ook uh, niet. Uh, ik weet dat het economisch voor de meeste huiseigenaren op dit moment aantrekkelijk is... om schuine en rechte daken uh, te voorzien van zonnepanelen. Um, ja, die zullen uiteindelijk aan het eind van hun levensduur vervangen moeten worden voor nieuwe. En wat er dan met die oude gebeurt, voorzitter, ik hoop dat daar gerecycled kan worden. En anders dan zijn daar ongetwijfeld andere manieren voor. Ik weet dat niet. Het gaat ver... ...bij de rest vandaan. Um, ja, want voorzitter, ik wilde eigenlijk naartoe van... ...hoe zou de, uh, de VVD, uh, als wij het in ons eentje hier in Zandvoort voor het zeg hadden... ...en eigenlijk als wij het als Zandvoort nou in ons eentje voor het zeg hadden voor de hele wereld... ...hoe zouden we dat dan aanpakken? Dan zou je beginnen, voorzitter, bij uh, kleinschalige en behapbare, voorwerp, uh, behapbare instrumenten... ...die ik net noemde, die isolatie, zonnepanelen op daken, en uh, dat soort zaken. En pas als dat niet gelukt is om te voldoen aan de doelstelling... ...dan zou je kunnen kijken naar... ...minder aantrekkelijke dingen als de hele boulevard volbouwen... ...en het hele Duinlandschap bij parkeerterrein Zuid volbouwen. Uh, voorzitter, ik zie dat besluitpunt 3.2... ...en dat is dan zeg maar de zienswijze of onze wensen en bedenkingen als gemeenteraad... ...er wordt nu voorgesteld dat wij als raad vinden... Uh, ...de raad hecht een groot belang aan een zorgvuldig proces... ...om te komen tot concrete zoeklocaties... ...voor het opwerken van hernieuwbare energie binnen de gemeentegrenzen... ...met draagvlak van bewoners... ...en met een schaal die past bij het kleinschalige karakter van Zandvoort. En dat is exact, voorzitter, waar de VVD een groot voorstander van is. Maar wat wij lastig vinden, is rijmen hoe grootschalige zonnepanelen bij parkeertrein Zuid en langs de boulevard in deze uitgangspunten passen. Want naar ons idee passen deze zonnepanelen niet bij het mooie uitzicht en de natuurbeleving bij stand en duin. Pas, kan het niet rekenen op dat uh, draagvlak en past dat ook niet bij het kleinschalige dorpse karakter van Zandvoort. Uh, voorzitter, de VVD overweegt op dit punt een amendement. Maar ik hoor graag van de wethouder hoe hij dus die zienswijze die van de raad uh, duidt. Want mogelijk bedoelen we het precies hetzelfde. En dan zou dat overbodig zijn. Maar op dit moment lijkt me dat lastig. En voorzitter, uh, op het amendement van de PVV, de vrije keuze bij Van Gas los. Uh, ja, de VVD is daarmee eens en was ook altijd heel blij dat de heer Bluis, uh, of dat de voorganger van deze wethouder... Uh, die toezegging ook deed, dat we dat gaan doen als er sprake is van keuzevrijheid. Wat mij betreft staat een toezegging, totdat het tegendeel bewijst... dus zou een amendement wat ons betreft niet nodig zijn. Dus dat zou ik graag van deze wethouder ook uh, horen. En, voorzitter, ook dit gaat volgens mij buiten de res, het van gas los. Maar dat hoor ik ook graag van de wethouder. Dank u wel. Wie dan? De heer Stefan. Dank. Ik ga ook niet, zoals mijn collega... ...meneer Wittes van de fractie... ...ook niet de commissie overdoen. Toch wil ik graag kort iets opmerken. Ik ben blij om te horen dat veel collega-raadsleden... Uh, ik, ik, ...ik hoor bij, bij, bij grote van de raad... Uh, ...weer klinken... Uh, ...dat er inderdaad eigenlijk verder moet worden gekeken. Daar hebben we ook in, in de commissie over gehad... Uh, ...met de wethouder. Eigenlijk zou het als signaal nog mooi zijn... ...om in die rest nog mee te nemen, als zienswijze ...of in ieder geval in gesprekken hierna nog mee te nemen. kijk nou eens ook naar... naar, naar uh, Initiatieven zoals uh, lichte daken vol, ook van de particulieren, uh, uh, van de bewoners die dat willen. Kijken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. En uh, re reken dat vooral ook mee in de behalen van onze opgave. Ik hoor dat uh, breed terug in de raad. Ik denk dat dat een mooi signaal is. En dat wil ik toch even kort benoemen. Um, en wat betreft uh, de, het, het onderzoek naar zonnepanelen op de PZU, wil ik erg kort opmerken dat. Um, Kijk, dat onderzoek, dat hoeft nog niet te betekenen dat het gaat plaatsvinden. En ik denk dat het handig is om daar misschien toch ook in het kader van de opgave die we hebben... en de verantwoording die we daarover moeten afleggen aan de provincie en het Rijk... dat het verstandig is om, om in ieder geval niet van tevoren onderzoeksmogelijkheden te beperken. Dus wat dat betreft zou ik ook de VVD in overweging meegeven... Ja, ook, ook, ook, ook ik zie, uh, uh, ik bedoel, als het zoals is, is, is gerealiseerd uh, in Bloemendaal... Ja, dat dat verdient ook mijn inzicht niet de schoonheidsprijs. En zo, zo, zo zou ik het ook niet in de Zuid willen zien. Maar ik denk dat het onderzoek daar niet opgericht is van hoe, hoe moet het eruit komen te zien. Het onderzoek is meer opgericht van wat is er allemaal mogelijk. En uh, dan zou ik dat niet, niet bijvoorbeeld willen uitsluiten. Dus dat zou ik nog de VVD willen meegeven over dat punt van de PSUID. Dank u wel, de heer Hermsen. Ja, voorzitter. Sorry, er was een interruptie van de heer Deen. Ja, nog een kleine opmerking, voorzitter. Op de laatste opmerking van de heer Stefan. Uh, hij heeft het over P-Zuid, maar er wordt gesproken over uh, meerdere parkeerterreinen dan alleen p -Zuid. Dank u wel voor deze aanvulling. De heer Hermsen. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik, uh, ik heb echt, denk ik, bijna nu iedereen gehoord, behalve mevrouw Van der Veld, dacht ik, over, uh, over de rest. Um, eigenlijk komen alle punten terug... Er wordt gevraagd om, er wordt eigenlijk verzocht nationaal rekening te houden met reeds gedane particuliere investeringen... met kleinschalige installaties voor het opwekken van zonne-energie. Er wordt gevraagd om een zorgvuldig proces te, te, te waarborgen om concrete zoeklocaties voor het opwekken van hernieuwbare energie. En er wordt ook nog eens keer benadrukt dat het cyclische proces, namelijk het ruimte opnemen voor nieuwe technologieën, ook wordt meegenomen. Voorzitter, om dan te zeggen, van uh, nemen wij daar kennis van? Ja, dat doen we. Uh, is 2,7 terawattuur wat uh, uur veel? Zeer zeker. Uh, maar dat betekent niet dat we het niet kunnen doen. Uh, wij zijn een regeringspartij ook, uh, zoals u misschien al weet. En daar zitten meerdere regeringspartijen in en inderdaad wordt dit ook door het Rijk bepaald. Maar juist door die volgende wensen en bedenkingen mee te nemen, nemen we denk ik al heel veel problemen weg... Dat betekent niet dat wij ook op zoek moeten naar locaties, maar dat het sec dan uh, parkeerterreinen uh, dan wel de zuid zou moeten zijn. Kijk, het liefst heb ik daar helemaal geen parkeerterrein, want er is niets zo lelijker als een paar tegels daar uh, en daarop uitkijkend. Ik zie ook echt niet in dat ik daar op dat moment, als dat mijn uitzicht zou zijn, uh, alleen maar tegeltjes uh, niet heel erg blij zou worden. Uh, dus wat mij betreft, uh, een ondergrond, maar helaas dat mag niet. Dat is ook tegen de regels omdat het onderdeel van de zonder waterkering is. En zij dus ook de helft minder OZB-belasting betalen, maar dat terzijde. Dat is een van de, van de voordelen als je daar woont. En een van de nadelen is dat er een, parkeer een parkeerterrein achter je huis ligt. Dus... Maar we kunnen natuurlijk ook kijken naar alternatieven. En alternatieven betekent ook inderdaad, wat de heer Gebali, El Ghabali natuurlijk aangeeft van GroenLinks, is met name ook uh, het zanddepo. Want dat zijn ook een van de plekken waar we eventueel dat soort grootschalige energie kunnen opwekken. En als we dat gewoon voor het hele circuit doen en dan gebruiken we als geluidsinstallaties of geluidswallen uh, waar dan de zonnepanelen in zijn verwerkt, op de toch kunstmatig aangelegde uh, duinen die daar op dat moment liggen. Dan heb je toch een mooie win-win situaties. Maar dat kun je dus alleen maar doen en enkel doen als je daar onderzoek naar doet. En of het überhaupt wel mag, kan en gewild is. Dus inderdaad, het kind met badwater, laten we die gewoon niet weggooien. En laten we ook niet kernenergie plaatsen in Zandvoort. Want laten we nou eerlijk zijn, daar zijn we gewoon simpelweg te klein voor. Voorzitter, um, het is ook belangrijk om, om dat cyclusproces mee te nemen, want al doende leert men, en dat is heel vaak met technologie, en zo zal dat ook zo zijn, straks met de recycling van zonnepanelen. Uiteindelijk wordt je ingehaald door de technologie en zal daar ook uiteindelijk een ontzettend goede oplossing voor gevonden worden. Voorzitter, wat ons betreft kunnen wij hier akkoord mee gaan. Dank u wel. Dan tenslotte kijk ik naar mevrouw Van der Veld van de GBZ. Ik kan hier heel kort over zijn. De commissie is er voldoende over ingesproken. Over het parkeerterrein. Wij zeggen, doe vooral dat onderzoek wel. Wie weet kunnen we iets van een verdieping doen. En wie weet wordt het niet zo lelijk als Bloemendaal. Maar wie weet wordt het wel het zanddepot. Maar zonder onderzoek weet je ook niets. En wat betreft het andere amendement. Ja, ik moet u zeggen... Ik voel, ik, ik voel wat u daarmee bedoelt... maar het, het, het blijft een, een vervelend iets. Want als wij dit nu aannemen... dan gaan wij in tegen het rijksbeleid. En ik vraag me af... en daar wil ik dan een reactie hebben... van de, de wethouder... in hoeverre wij dit als antwoord kunnen gaan zeggen... Het van gas los alleen uh, ja, op basis van vrijwilligheid. En ik, ik, dat is voor mij de, de struggle. Want ik, ik vind dat wel... Alleen, wat is het gevolg als dit door de Raad wordt aangenomen? Daar wil ik het bij houden. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Dan is het woord voor de eerste termijn aan de portefeuillehouder, de heer Van Haafden. Dank u, voorzitter. Laat ik dan met de laatste en gelijktijdig ook met de eerste uh, opmerking... die ik vanavond gehoord heb, maar beginnen. Namelijk, dat is het amendement van uh, de Partij voor de Vrijheid... van uh, de heer Tilge Verwoord, uh, waarin uh, nogmaals herhaald wordt... Uh, en ik bevestig dat overigens nogmaals dat ook deze gemeente van mening is en was en is uh, dat uh, wij uh, op basis van vrijwilligheid in deze gemeente uh, bewoners uh, willen stimuleren om op termijn ook van dat gas af te komen. Dat wil niet zeggen dat uh, het daarmee kan en moet blijven. Want wij weten ook dat er inderdaad uh, uh, allemaal maatregelen op komst zijn. Waarbij zelfs de Nederlandse overheid misschien wel gaat opleggen dat op enig moment alle woningen, ook bestaande woningen, moeten worden uh, omgebouwd en van het gas af moeten zijn. Met andere woorden, uh, de, de gemeente heeft, en mijn voorganger, de heer Bluis, heeft dat ook bevestigd... en ik herhaal het nogmaals, uh, dat aangegeven. Maar nu gaat het erom of dit amendement nu hoort bij uh, deze conceptresversie. En uh, alles wat het uh, terrein van warmte betreft, komt dat in de... Uh, transitievisie, warmte, en dat is in het kwartaal 4 in 2021. Dan is dat het moment waarop u praat over gas en warmte en dat soort ontwikkelingen. Dus ik stel voor meneer van dat u uw uh, amendement bewaart tot uh, volgend jaar. En dan uh, komt dat denk ik ook vrij logisch over als het, dat onderwerp ook op de agenda staat. Um, dan Even kijken. De ja, heer... Van Ja, dank u wel voorzitter. Is het de wethouder bekend dat gas niet alleen wordt gebruikt voor warmte... maar dat er ook mensen zijn die daarop koken? De wethouder. Ja voorzitter, dat is me zeker bekend. Maar waar het nu om gaat is dat wij een conceptres behandelen... dat uitgaat van windenergie en zonne-energie en nog niet over gas. En dat komt pas volgend jaar. Voorzitter, ik vervolg. Um... De heer Bouwberg-Wilson heeft uh, ook aangegeven uh, dat uh, misschien gekeken zou kunnen en moeten worden naar uh, bijdragen naar particulieren vanuit het duurzaamheidsfonds. Uh, uh, dat is nou net een, een, een proces waar we nog de komende maanden mee aan de slag moeten. Om uh, uit te zoeken wat er dan precies vanuit het, het duurzaamheidsfonds kan worden uh, gefinancierd. Overigens is er op dit moment al, uh, ook vanuit de Nederlandse overheid, al uh, subsidiemogelijkheden voor het isoleren van de eigen woning. Maar ook in dit geval, en dat geldt eigenlijk ook voor het tweede onderdeel wat u uh, aangaf, dat is die uh, geothermie. Uh, is er sprake van dat dit in de transitievisie warmte weer aan bod komt. Dus ook daarvoor uh, stel ik voor dat u dat bewaart en terugkomt op het moment dat dat volgend jaar op de agenda komt. Dan mevrouw Koper... Uh, die vraagt eigenlijk, en dat bevestig ik ook graag, er zijn toch best nog toekomstige technische ontwikkelingen, waarvan ook in dit RESS rapport al aangegeven wordt dat die er aan zijn en zullen komen, maar dat nog niet helder en duidelijk is hoe en wel welke omvang dat noodzakelijk en of gewenst is. En um, ik kan u in ieder geval toezeggen, en dat is eigenlijk al iets wat in het proces al is uh, aangegeven, dat we de komende jaren... Uh, uh, met enige regelmaat. En als het gaat om de rest, om um de twee jaar zeker actualiseren. Maar aan de andere kant zullen we ook meenemen... alle andere ontwikkelingen. En dan kom ik meteen op de vraag, op de opmerking die ook door de heer... Uh, uh, uh, Meneer Hendricks is gemaakt over bijvoorbeeld kernenergie en waterstof. Dat zijn ontwikkelingen waarvan nog niet duidelijk is... welke invloed die hebben en wat, voor, en wat dat betekent. Uh, zeker niet voor uh, Zandvoort. En die komen dus nog in de volgende versies allemaal aan bod. Dan uh, toch ook even de uh, opmerking die de heer Hendricks maakte, waarbij hij constateert dat er een weeffout zou zijn, uh, uh, dat uh, de rest alleen uit zou gaan van uh, grootschalige uh, energieopwekking, oftewel wind- en uh, zonne-energie. Um, ik moet er tegenspreken. Het staat er wel in, maar er staat ook bij dat we ook op zoek gaan naar wat kleinschaligere uh, uh, vormen. En bijvoorbeeld ook private en of uh, schuine of platte daken. Dus in feite staat het er al in. En uh... Ja, in principe kan ik niet anders zeggen dan dat die weefout er wat mij betreft niet in is. En dat we gewoon door zouden kunnen op de bespreking op wat u eigenlijk zou willen. Bij 3.2, waarbij u constateert dat in de zienswijze, het concept die wij hebben voorgelegd... er wel sprake zou moeten zijn van die kleinschalige ontwikkelingen. Maar dat betekent niet dat... ...in het rapport zelf, in de conceptresversie, ...er niet staat dat wij niet onderzoek zouden kunnen en mogen plegen... ...op bijvoorbeeld openbare terreinen als parkeerterreinen... ...en uh, andere uh, grote oppervlaktes. Uh, dat is wel onderdeel van de zoekopgave... Uh, ...die wij uh, met elkaar hier besproken hebben. Uh, niet met elkaar, maar ik herinner u nog even... aan ...dat wij in januari dit jaar uh, informatieavond hebben belegd... ...waarin... Niet alleen in Zandvoort, maar in deze hele regio. Uh, inwoners hebben kunnen meepraten over op welke wijze deze regio uh, de energie uh, voor de toekomst zou willen uh, ontwikkelen. En daar is een toen vastgesteld dat het draagvlak zou zijn voor het, het, het meenemen van onderzoekslocaties als, zoals uh, parkeerterreinen. En uh, daar zijn er een aantal van uh, genoemd. De heer Stefan uh, um, herinnert nog even dat uh, uh, uh, als het gaat om uh, met name de bezwaren die op dit moment uh, uit Zandvoort komen van bewoners rondom uh, P-Zuid. Um, nou, u, u, u herinnert zich ongetwijfeld uh, de, de twee insprekers uh, die tijdens de raadscommissie hier aanwezig geweest zijn. En inmiddels heeft er ook het nodige uh, in de media over gestaan. Uh, nemen wij kennis van uh, het feit dat er bezwaren zijn. En ik kan u toezeggen dat wij aanstaande donderdag ook gesprekken zullen voeren met een delegatie van die bewoners om met hen in gesprek te gaan van wat zijn nou precies de bezwaren? Waar uh, uh, gaat het nou in uw ogen uh, zeg maar mis? En als het uh, uh, zo is dat, eh, dat bewoners inderdaad in overtuigende, op overtuigende wijze kunnen aangeven dat eh, de locatiekeuze, zoals die nu in beeld is, en dus het besluit is nog helemaal niet genomen, maar het is nog steeds een locatie die in beeld is. Er zijn dan nog een paar andere locaties. Dat, dat we dat meenemen in uh, de overwegingen die uh, uiteindelijk de komende tijd weer uh, gaan komen. En wat dat betreft um, is het dus geen uitgemaakte zaak dat. Uh, ...zonnepanelen op het parkeerterrein P-Zuid worden aangelegd. Maar ik vind het wel belangrijk genoeg om in de opgave die wij hebben als Sanford... ...en onderdeel die ook zeg maar, de overheid min of meer wordt opgelegd... ...dat we ook inderdaad serieus onderzoeken of die mogelijkheid inderdaad er is. En als het nou blijkt dat er toch te veel bezwaren tegen zijn... ...en waarbij u als raad ook daarin meegaat, dan neem ik daar kennis van... ...en dan zullen we kijken hoe we dat kunnen gaan oplossen. Alternatieven uiteraard die ook genoemd zijn. Zoals bevestigd ook door de heer Hermsen het zanddepot die door de heer Gebali is naar voren geschoven. Dat is nou ook zo'n locatie die ik graag meeneem. En er zijn misschien wel meer locaties waar we nog op moeten komen. Ik kan me voorstellen dat een organisatie, een bedrijf als Centerparks, die ook een groot parkeerterrein heeft... om eigen redenen vindt dat daar ook zonnepanelen op dat parkeerterrein geplaatst kunnen worden. Nou, daar neem ik graag kennis van en hoop dat ook mee te nemen in de berekeningen die daarvoor nodig zijn. Goed voorzitter, ik, ik meen dat ik daarmee alle uh, opmerkingen en vragen heb beantwoord. Uh, waarbij, uh, Wat mij betreft het, het duidelijk is uh, dat um, de uh, abonnement die ook nog uh, naar voren is gebracht uh, door de uh, uh, Partij van de Vrijheid en OPZ... Dat gaat over eh, het, het eh, niet meenemen van eh, P. Zuid als mogelijke locatie voor het overkappen van eh, dat terrein eh, door zonnepanelen. Eh, dat ik. Eh, ...deze, uh, dit, dit amendement, uh, op dit moment afraad. Omdat ik de ruimte wil houden om uh, in de opgave die wij ook in Zandvoort hebben... ...om alle locaties helder in beeld te krijgen en daar ook goed onderzoek naar te doen... ...en welke mogelijkheden ons dan daarmee resten. Daarmee, voorzitter, denk ik dat ik alle opmerkingen en vragen heb kunnen beantwoorden. Ik kijk even rond. Ik uh, begin weer even bij de heer Van Tichelen... Ja, dank u wel voorzitter. Kijk, uh, wij zijn ons natuurlijk best wel van bewust dat we hier niet in de Tweede Kamer zitten. En huide, de huidige dwaling in het beleid die gaat niet van de ene dag op de andere verdwijnen. Daar zal heel veel tijd over gaan. Alleen wat wij doen, is wij roepen niet wetenschappers. Wij roepen professor William Hepper, die uitlegt dat je met meer CO2 de planeet niet kan opwarmen. Wij roepen... Nobelprijswinnaar in de Fysica, Ivan Kever. Nobelprijswinnaar in de Fysica, helaas kortelings overleden... ...Freeman, Freeman Dyson, door velen de tweede Einstein genoemd. Kijk, dat is geen Greta Thunberg waar ik mee aan kom zitten. Ja? Dan hebben we het nog over de beperkte invloed van de mens... ...op het CO2-gehalte van de atmosfeer, want die is niet meetbaar zo klein. Met de groeten van professor Murray Selby en dokter Ed Berry. En daarnaast worden er in China honderden kolencentrales bijgebouwd. Hoe kan het nou zo zijn dat wij de enigen zijn die snappen dat dit volkomen zinloos beleid is? Heel, heel bizar. Ik ervaar het echt als bizar. Maar goed, de tijd zal het leren, voorzitter. Ten aanzien van ons amendement, ja, het gaat om uiten van wensen en bedenkingen. Nou ja, wij hebben de wens dat de Zandvoort niet wordt gedwongen tot het doen van de enorme uitgaven. Zeker niet wanneer ze helemaal het nut er niet van inzien en wanneer ze het zich ook niet kunnen veroorloven. En je kan mensen met een hele oude woning wel zeggen van nou, uh, uw woning is niet geschikt om van het gas af te gaan. Dus sla de boom maar plat en bouw maar een nieuw huis. Maar uh, hoe realistisch is dat? Uh, wij vinden van niet. Uh, wij handhaven dat amendement uh, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. De heer Hendricks. Ja, voorzitter. Ik probeerde net en dat is een nadeel van deze opstelling. Ik kan geen oogcontact met u maken. En een ander nadeel is dat het in deze opstelling niet lukt om met je directe buurman even kort te overleggen. Maar ik heb wel behoefte aan even kort overleg met mijn fractiegenoten. Uitstekend. Dus hoe lang, lang heeft u een nodig? Voorzitter, ja. hoe lang heeft u nodig? Zes minuten. Zes minuten. Ik schors de vergadering voor zes minuten. yo, this is so really jazzy Bring a little bit of hip-hop Real jazz What I'm talking about, this is really jazzy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 Het laatste deel kunt u uh, nog wel luisteren op vanSport.nl uh, en uh, spuur. Uh, en we stoppen op dit moment even. Uh, uh, tot een uh, volgende uur.